Ongeval met dodelijke afloop. Bij een medewerker van de politie zijn ruim 60 dieren gevonden. Ze zaten in ondeugdelijke en te kleine hokken en kooien. De man had in zijn huis in Schimmert, in Limburg, onder meer boshuilen... een schildpad, otters, exotische eekhoorns, konijnen en muizen. Een dierenarts heeft de dieren onderzocht... en daarna werden ze in beslag genomen en zijn ze naar het opvangcentra gebracht. De politiemedewerker is niet aangehouden... maar er loopt wel een intern onderzoek naar hem. Hij hield de dieren naar eigen zeggen, als hobby. Japanse reddingswerkers stoppen de zoektocht naar de vermiste wandelaars op de vulkaan Ontake. Er zijn nog zeven mensen spoorloos. De winter valt in, waardoor het zoeken moeilijker wordt. Op de top van de vulkaan ligt al vijf centimeter sneeuw. Tot nu toe zijn 56 doden geborgen. En dan het weer. Het is zonnig, maar ook is er een bui mogelijk. Het wordt 17 of 18 graden. Morgen zonnig, droog en bij een matige zuidenwind wordt het 20 graden in het noorden en 23 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB... Files met een lengte van 3 kilometer of langer in de Randstad... staan op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten 7 kilometer. Verderop 3 kilometer van knooppunt Hoeverlaken. Richting Amsterdam staat bij Amersfoort Noord 3 kilometer na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer open. A13 richting Rotterdam tussen Delft en Aflidberk een roodreis 3 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda. voor de van Brinoburg 4 kilometer. Dan komt er een gestrande auto, blokkeert daar één. Rijstrook. Verderop staat bij Randweg Dordrecht ook een file van 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedom en Rotterdam krooswijk 4 kilometer. En verderop nog eens een keertje 4 kilometer bij Mordrecht. A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. En vanuit Utrecht richting Breda bij Noordloos ook 3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 Here I stand as a broken man, but I found my friend. The the Now I'm falling down, the crashing down the car.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 De aan in deze lijst. In de jaren 80 was hij ook die bestormde die al de hitlijsten. En nu doet hij dit weer. Op nummer 15, Lenny Griffiths met de Chamber. Op nummer 15 dus Lenny Griffiths. Op nummer 14 vinden we Coldplay, Skyfall of Stars. En we hadden net al de snelste daling. Die stond op nummer 40, Maroon 5 met Animals. 9 plaatsen gedaald.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 One Direction, steal My Girl. Op nummer 13 in de Euro Breakdown. Ik hoor, ik hoor al die gillende meiden. Deze jongens uit de UK doen het goed. Op 12 vinden we Enrique. Oh nee, uh, Iggy Azalea samen met Rita Ora. Black Widow vorige week nog op nummer 16. We zijn aan het opklimmen. Vorige hoogste positie is ook 12.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 mm Y Vinden we Enrique Iglesias? Inderdaad, bij Lando en een pauw voor die Iglesia Black Widow samen met Rita Ora, en daarmee bedoelen we natuurlijk de Nederlandse top 40.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 Gaan verder doorheen scrollen komen we op nummer 15 uit. Nummer Root van Magic. Op nummer 10 vinden we Nielsen. Sexy als ik dans. Op nummer 9, Bang Bang van Jesse J, ariana Gran en Nicky minaj Op nummer 8, sam Smith, stay with me. Joor hem net bij mij op nummer 11 Hier staat hij op nummer 7. Enrique Iglesias met Beilando. Gezakt naar nummer 6, vorige week op nummer 4, Prayer and C van Lillywood en de Prick.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 Land, Nummer 9 staat de Ariana Grande. Sam Z, break free. we nou, eens kijken naar de Airplay World Official Top 100. Staat ze op nummer 8 met dit nummer. Hele Swift op nummer 7, Sam Smith op 6, David Guetta, Sam Martin, Lovers on the Sound op 5. Magic Root op 4, Sia, Chandelier op 3 en Maroon 5 met de nummer Maps op 2. En Lilywood en and the op 1. En dus nummer 8 van de Euro Euracan. Bang Bang, Jessie J, Ariana Grande and Nicky Minaj.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 En nummer 8 in handen natuurlijk van Ariane Granden. Yes, maar deze keer samen met Jesse J en Nicky Minja. Ik denk dat uh, iemand die hier in de bankruimte zit erg blij met me is. Twee krachtlokaar Ariane Granden. Hij heeft hem zelf op de bureau gegaan. Moet toegeven, ze geven nog gelijk ook.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 Jake. Yeah. yeah. Op nummer 6 spelers gewinnen. Shaker. off. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En we gaan kijken wat we dit uur hebben gedaan. Ik, ik, ik. Ruim een half uur weer voorbij. Op 17 vonden we Shepard met Geronimo. 16 All of Me van John Legend. Op 15 vonden we Lenny Graffitt met The Chamber.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 Op nummer 8 vinden we Jesse J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang. 7 is in handen van Root met een nummer Magic. Oh nee, andersom, Magic met een nummer Root. Dat is goed zeggen. En je hoorde hem net vorige week nog op nummer 10. Hoogste notering ooit voor Taylor Swift op nummer 6. Met haar nummer Shake It Off. En op 5 vinden we David Guetta. Gisteren nog gezien in RTL Late Night als een Fransman. Maar dit keer staan we met Sam Martin. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And so the world of burning life that never shines so bright. David bright. Sam Martins. Lovers on the Storm. Lovers on the Sun, moet ik zeggen. Die vinden we op nummer 5 in de Euro Breakdown van deze week. Ik ben benieuwd. We gaan even Down Under kijken hoe het daar staat met de top 40. Helemaal aan de andere kant van de wereld vinden we Australië Down Under. Daar vinden we op nummer 40.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 Katy Perry op 29 met This Is How We Do. The Men Brothers, We Are Done op 28. En Jennifer Lopez staat ertussen. Nieuw binnengekomen daar in Australië op 27 met Bertie. Black Widow staat daar op 26 en Break Free op 25. Hillary Duff staat bij hun ook in de lijst. Op 23, drie plaatsen gestegen is er weer. En met Downs op 21.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 En de hoogste ooit op nummer 3. Mm-hmm, hoe je het schrijft. Tot ziens.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 En dat is Megatrainer, all about that bass. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Noem. Because Norden. you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that base, no trouble. I'm all about that bass, about that base, no trouble. I'm all about that bass, no about that bass, bass, Yeah, it's pretty clear, I ain't no size too. But I can shake it, shake it like I'm supposed to.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 Deze week Megan Trainer. All about that base. De Euro Breakdown. 24ste jaargang, aflevering 42, 17 oktober 2014 maakt dat 17 stijgers, 4 zitten blijven, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers.